Nou, nou, jongens, dat was dan weer een heel avontuur, hè? Ja, ja, zeg dat wel. Maar het wordt nou toch wel zachtjes tijd om naar bed te gaan. Nou, nou, nou, nou, waar wachten we dan nog op? Vooruit, kleertjes uit, pyjamaatjes aan. Kleertjes uit, pyjamaatjes aan. Hoogste tijd om naar bed te gaan. Kijken zeven op de klok. Alle kippetjes zijn al op stok. Kom, we moeten nu slapen gaan. Kleertjes uit en pyjamaatjes aan. We kennen een aardig oud liedje. Zo'n lied dat je nu niet meer hoort. Dat moeder zong voor het gaan slapen. We kennen het nog woord voor woord Als moeder zijn kinders naar bed hoort En vader zei ja het is tijd hoor En wij vroegen nog een kwartiertje Dan klonk er dit liedje altijd Kleertjes uit, pyjamaatjes aan Hoogste tijd om naar bed te gaan Kijken zeven op de klok alle kippetjes zijn al op stok, kom we moeten nu slapen gaan, kleertjes uit en pyjamaatjes aan. We gingen met onze vakantie, voor tien dagen bijna naar Parijs. We kwamen daar ook in zo'n nachtluk, en we raakten daar flink van de wijs, hoor he staat er wel even te kijken van wat je daar allemaal ziet. We knipperden eerst met de ogen en dachten direct aan dit lied. Leertjes uit, pyjamatjes aan, hoogst de tijd om naar bed te gaan. Kijken zeven op de klok, alle kippetjes zijn al op stok. Kom, we moeten nu slapen gaan. Kleertjes uit en pyjamatjes aan. Nou nou wel al, allemaal hoor hé. Hey.